Vermiddelkoop neemt maatregelen om wangedrag bij de opleidingen terug te dringen. Het demissionaire kabinet is het erover eens... dat volgend jaar voor 3,2 miljard euro bezuinigd moet worden. Na verluid wordt er bezuinigd op de kinderopvang... en gaat het tabaksaccijns omhoog. Verder wordt voornamelijk gesneden in de overheid zelf. De exacte voorstellen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Een vrouw in Thailand heeft er probeerd een tijgerjong mee te smokkelen in haar bagage... Door luchthaven van Bangkok werd het dier in de koffer van de vrouw ontdekt. Het tijgerjong was gedrogeerd en lag naast een speelgoed tijger, zodat het levende exemplaar niet zou opvallen. De Thaise vrouw had ingecheckt voor een vlucht naar Iran. Omdat haar bagage te zwaar was, werd de koffer met een röntgenapparaat bekeken. Daarbij viel het oog op het tijgerjong. Het dier was uitgedroogd en uitgeput, maar maakte het nu redelijk. De vrouw zit vast en kan maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen voor de smokkelpoging. Het weer, opklaringen, maar vanavond nog wel kans op een bui. Morgen opnieuw flinke regen- en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NMS. In cirkel Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lijf lekker.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 Vrijdagavond in Zandvoort, even na 7 uur. Tijd voor vrijdagavond live, rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland. De vierde vrijdag van de maand en dat betekent jazz. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Roy Haldeman. Vandaag een beetje later, door een misverstand en een beetje in de Zuid-Amerikaanse sfeer, omdat we alweer afscheid gaan nemen van de zomer. En daarom ook een beetje weemoed. Laten we beginnen met de Mexicaans-Amerikaanse conga speler en zanger Poncho Sanchez en zijn band Ange Tu. Que tu no me quieras. yo te sigo queriendo. Son en vano mis penas. Si sufro yo por ti. Tú bien sabes. Es muy claro. Eh cuando tú lo pidas mi vida probarán tu boca tan sensual Mientras tanto y en lo que te decides yo te sigo queriendo Oh, Daar was dus al de weemoed, trompetist Shed Baker met een opvallende interpretatie van I Waited For You. Ditmaal niet gezongen, alleen maar gespeeld. Nu dan maar weer wat zang van Becky Lee. Een uitnodiging op een Zuid-Amerikaanse ritme. Dance only with me. Weer een beetje weemoed. Stel bij Starlight. In 1958 opgenomen door een excellent combo. Miles Davis trompet, John Coltrane tenor sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas en Jim Cobb drums. Beter kon je ze niet hebben in die tijd. Terug naar de Zuid-Amerikaanse jazz. Met de Amerikaanse conga Ray Barretto, die onder andere in de beroemde band van Tito Puente speelde, aan tal van jam-sessies meedeed. En in 1961 zijn eerste eigen band formeerde. Hij begeleidt de salsa zanger Adalberto Santiago met wie hij zeven albums opnam. Guitata Mascara. Dat was een song uit de musical Pell Joey van Rogers Hart uit 1940. Bewitched, bothered en bewildered. Hier in Hoogland klassiek gespeeld door het Chamber Jazz sextet... dat zich onder meer toelegde op de muziek van Rogers en Hart. We blijven aan de klassieke kant met de klinetist, alt- en tenoorspeler Eddie Daniels, die zowel op het klassieke als op het jazzpodium te vinden is. Hier is hij met de mooie song Emily. Thank hmm. you. Like a flower. De Amerikaanse versie van de Mexicaanse samba, Quen Serra. Beroemd geworden door de uitvoering van Dean Martin, maar in dit geval gezongen door Rosemary Clooney bij de band van Pérez Prado. En na dit muzikale geweld weer even wat rustigs, iets weemoedigs. The Journey, gespeeld door de Cubaanse trompetist Arturo Sandoval bij de band van de Cubaan Chico O'Farrell. Dat was nog weer een stukje Zuid-Amerikaans ritme met de zangeres Jane Monheit in een song die doorgaans slow wordt gezongen, My Fool is Hard. Ja, en zo komt hij eigenlijk weer aan het eind aan.